2 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. In Duitsland heeft smeltwater in combinatie met zware regenval tot flinke wateroverlast geleid. In de stroomgebieden van de Moezel en de Rijn wordt rekening gehouden met grote problemen. Koblenz krijgt waarschijnlijk de hoogste waterstand in tien jaar tijd... en gevreesd wordt dat de binnenstad onder zal lopen. Het water in de rivieren kan op sommige plaatsen niet goed doorstromen... vanwege een opeenhoping van ijsschotsen. Er zijn ijsbrekers ingezet om deze barricades op te ruimen. De enorme brand bij Chemiepak in Moerdijk is volgens ooggetuigen buiten ontstaan. Werknemers van Chemiepak doen hun verhaal in het dagblad B en De Stem. Ze waren binnen aan het werk en werden gewaarschuwd om zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Buitengekomen zagen ze dat er brand was uitgebroken op de plaats waar tankauto's worden gevuld en gelost. Volgens de ooggetuigen had de bedrijfsbrandweer geen schijn van kans met zijn lichte materieel om de brand in bedwang te houden.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 De Vlaamse biljartvirtuoos Raymond Stijlaerts is overleden. Hij was in de vorige eeuw zes keer wereldkampioen artistiek biljarten. De speler moet tijdens zo'n kampioenschap de biljartballen... de meest onwaarschijnlijke bochten en sprongen laten maken. En Stijlaerts was in deze discipline lange tijd onverslaanbaar. Naast zijn zes wereldtitels was hij 14 keer Europees kampioen... en 26 keer kampioen van België in het artistiek biljarten. Raymond Stijlaerts was 77 jaar. De wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal trokken afgelopen jaar de meeste tv-kijkers. De finale tussen Spanje en Nederland trok 8,5 miljoen toeschouwers... en is daarmee het best bekeken tv-programma van 2010. Op de lijst van Stichting Kijkonderzoek bezetten de andere wedstrijden van Oranje de eerste tien plaatsen. Ook de schaatswedstrijden op de Olympische Spelen in Vancouver werden goed gevolgd. Ruim 5 miljoen mensen zagen hoe favoriet Sven Kramer de verkeerde baan nam... Een aflevering van het tv-programma Boer zoekt vrouw trok ruim 4 miljoen kijkers... en overtreft daarmee een uitzending van het 8-uur-zondaal van de NOS... die bijna 3,5 miljoen kijkers trok. Gemiddeld kijken Nederlanders 3 uur en 11 minuten tv per dag. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is 3 graden in het noorden en 10 in Limburg. Ook morgen is er regen. De zuidenwind trekt dan flink aan... en de maximaal liggen tussen de 7 en 11 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Hoeverlaak en Voorthuizen 2 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen de Ouderijn en Woerden 5 kilometer. Er waren heel even drie rijschokken dicht vanwege een spoedreparatie. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort 6 kilometer. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knopen Beekbergen en Alfred Hoendelo 5 kilometer.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Hele goedemiddag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent van harte welkom om hier langs te komen en deze uitzending bij te wonen. Met Jolanda Sap van GroenLinks, die alles wat links, liberaal en vooral duurzaam is... wil samenbrengen in één grote progressieve beweging. Met Christa Meindersma over een nieuwe missie naar Afghanistan. Richard Korver, advocaat van de gedupeerde ouders en kinderen in de zaak Richard uh, Robert M... En zal de pace pas het werk voor hoeren veiliger maken? Daarover gaan we debatteren. John Appel, filmmaker, bekeek voor ons uh, theatervoorstellingen. En verder zijn er wel eens de Fries and Friends... met satire Frits Barend over de sport. Justus Van Oel met zijn column en live muziek... van Beans Fatback. Het is vrijdagmiddag live. Beïnzaam, zijn feedback. en u krijgt ze maar liefst nog drie maal door. Oh ja, je mag nu al klappen, natuurlijk. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat via onze website, dat is vrijdagmiddaglife.afro.nl. Of natuurlijk via Twitter, afrovml. Als het aan Jolande Sap, de nieuwe voorvrouw van GroenLinks, ligt, vormt haar partij met PVDA en D66 ooit een grote vrijzinnig linkse, liberale en vooral duurzame beweging. Ze geeft al een goede voorbeeld door bij de provinciale statenverkiezingen in maart lijstverbindingen aan te gaan. En ze is hier. Welkom, Jolanda Saf. Dank je wel. Even vooraf, ja, het, het wordt aan alle kanten aangekondigd en er wordt van alles over gemeld. Hè, over die nieuwe missie naar Afghanistan. Er komt zo direct een persconferentie eh, van eh, minister-president Rutte. En naar nou, wij begrepen ook van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie. Wat zegt dat? Dat die persconferentie, als die er komt, dan zegt dat, dat ze een voorstel gaan doen. Yeah. <laughs> En eerlijk gezegd is dat wat eerder dan wat ik verwacht had. Want mij was voorgespiegeld dat dat volgende week zou komen... en dat ik even rustig uh, een slag Komt zou nadenken. kunnen hebben. Even rustig zou kunnen nadenken. Maar er is toch vooraf wel met u al gesproken, of niet? Nou, er zijn natuurlijk... Uh, ja, met mijn voorganger, hè, met Femke Hals. maar laat ik zeggen, daar zit geen enkel licht tussen wat met Femke besproken is. Het is met mij besproken. Ja. Uh, er zijn uh, wat gesprekken achter de schermen geweest. Uh, maar waar het kabinet nu precies mee gaat komen... dat zullen wij ook moeten lezen. Ik ook, uit de persconferentie, ja. we, uit de brief. We gaan het zo horen en we gaan er zo direct... Uh, uh, nog even over door en natuurlijk uh, over uzelf ook. Maar eerst een lied dat Susanne Matthijsen voor u heeft geschreven... nadat ze googelde op uw naam. 2, 3, 4. O, Jolande, oe, oe, oe. O, Jolande, haar jeugd was best ellendig... Armoe, alcoholisme, faillissement... Maar Lande, ze liet haar hoofd niet hangen. Ze leerde relativeren en bleek heel intelligent. Eerst gymnasium in Venlo toen studeren, politieke economie en filosofie. Ooit vrije verkopers bij een zwembad, nu de leider van een fractie met provinciaat. En het gras is nu het groenst bij Jolande. Met politiek talent Ze vecht voor emancipatie En zelfontplooiing. Unaniem gekozen, wat een compliment En het gras is nu het groen bij Jolande yeah. Haar droom is uitgekomen in Den Haag Van onrecht is ze allergisch En van cijfers wordt ze fit Ze wandelt, fietst en zingt heel graag kan ze recht pareren is de grote vraag. We zijn blij dat ze bij ons is vandaag. Jolande Sap. Dus Susanne Matthijsen, Henry van Loon en Vera Kee hoorde u over Jolande Sap... en ook aan tafel mijn sidekick in dit gesprek, Laura Kors. Ja, u lijkt onder de indruk ooit zo toegezongen? Nee, nee en ik, als mensen zo mooi kunnen zingen... er werd even kort genoemd dat ik ook zelf ja. graag zing... maar dat komt niet in de buurt van dit zingen. Nee, wat zingt ik, u dan? Ik, ik heb jarenlang in een heel erg leuk buurthuiskoor gezongen. En wat was en het repertoire? Was, uh, van alles. Klassiek, uh, Mozart, volksliedjes. Uh, eigen geschreven liedjes, van alles en nog wat. Maar als ik zo mooi zou kunnen zingen, dan zou ik ook echt zingen. En dan zou u niet de politiek in zijn gegaan? Ja, dat weet je nooit. Ik kan natuurlijk uh, dingen combineren. Maar uh, ja, het is echt een, geweldig om daarna te luisteren. We zullen u niet vragen een stukje voor te zingen. Uh, was u heel jong toen u zong? Uh, nee, nee, ik ben pas een half jaar geleden met dat oh, koor opgehouden. Omdat okay. ik uh, ja, zo vaak niet meer kon uh, dat ze zeiden van... Goh, ja, moet je er nou nog wel mee doorgaan. Oh, maar ja. ik heb als kind... Ja, mijn vader was ook altijd muzikant en zanger. Naast twaalf uh, nou ja, andere beroepen. Dus ja. ik ben wel heel muzikaal uh, opgevoed. U zegt, ja. de twaalf andere beroepen. U heeft een vrij, ja, je zou kunnen zeggen, levendige... misschien ook wel roerige jeugd gehad, hè? Ja, maar ook een hele liefdevolle. En dat, dat zeg ik er ook altijd bij. Want um, ja, we waren gewoon een, een echt, nou ja, wat je zou kunnen zeggen... een echt Limburgs gezin. Met ook een hele hechte onderlinge familieband. En met een hele warme, liefhebbende moeder. Maar überhaupt, ja, met een hele goede band... met mijn zus, met mijn broer. En ook met mijn vader. Toch wel? Want die was alcoholist, hè? Ja, want dat kan heel goed samengaan, hè? En dat, ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen die ervaring hebben... dat je intens veel van iemand kan houden... waar je tegelijk ook op sommige punten gewoon ontzettend veel last van hebt. En al die tegenstrijdige gevoelens kunnen te, tegelijk zijn. En ik denk eigenlijk, als je dat meemaakt, ook al vrij jong, dat je daarmee ook vrij snel leert om op een wijze, wat relativerende manier in het leven te staan. Want op welke momenten was uw vader de grootste last? Op welke momenten was hij de grootste last? Um, ja, natuurlijk als hij gewoon eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid als vader nam, maar vooral met zijn eigen problemen en zijn eigen verslaving bezig was. Ja. Drinken. drinken ja. Iedere dag dronken. Nou, Hij heeft ook periodes gehad dat hij echt... Uh, ook voor ons hè, is afgekikt en probeerde van de drank te blijven. Maar goed, ik heb natuurlijk in mijn jeugd ook al geleerd... dat een verslaving gewoon echt een enorm groot monster is om tegen te vechten. En helaas vaak sterker is dan mensen zelf. U heeft in die tijd toch ook zelf gestudeerd. De, de, de, de, hoe ging dat? Want, want u vertelde in interviews eerder ook wel... dat uw ouders door die verslaving bijvoorbeeld wel, wel regelmatig ruzie hadden. Hoe, hoe slaagt u er dan in... om? Toch uw eigen traject ook. Ja, dat, wat, wat je leert is denk ik ook gewoon heel erg goed je af te sluiten... voor invloed als je even wil dat ze er niet zijn. En dat komt me nu ook ontzettend goed van pas. Ja? Je leert gewoon eigenlijk alle ruis uit te ik Ben Achter mijn bureautje. Ik had ook een heel mooi oud bureautje van een buurvrouw gekregen. En als ik daar achter zat, dan, uh, ja, dan hoefde ik eigenlijk verder niks te doen... dan even concentreren en dan was ik in mijn eigen wereld. Waar uw broer en zus daar ook zo succesvol in? Uh, nou ja, mijn zus kon dat zeker ook wel. Ik denk dat jongens over het algemeen wat sneller afgeleid zijn. En daar had mijn broer ook wel wat meer last van. Ja. Nou, u bent economie gaan studeren omdat u zo van cijfers hield? Ja, combinatie. Ik hield enorm van cijfers. Ja, wat bij mij ook echt meegespeeld heeft... is dat ik een fantastisch goede economiedocent had op de middelbare school. Op de middelbare school? school. Goede, inspirerende docenten. Ja, die, die, die helpen echt uh, uh, ja, leerlingen ook om hun keus te maken. En uh, ja, omdat ik ook vrij snel toch het gevoel had van... Ja, waarom is nou eigenlijk alles zo ongelijk verdeeld in deze wereld? Tussen landen, maar ook binnenlanden. De politiek waarom... bewustzijn ontstond al op die middelbare school? Ja, dat ontstond daar al. Ja. Om iets te doen aan die ongelijke verdeling... wilde u economie studeren? Ja, ik wilde. Nou ja, ik heb heel lang dierenarts willen worden. Maar ik denk dat dat ook wel een meisjesdroom is. We hadden ook een huis vol huisdieren. En dieren, ja, dat waren mijn beste vrienden in mijn jeugd. Dus ik wou dierenarts worden. Totdat ik, zeg nou ja, maar, vanaf mijn vijftiende iets meer bewust ging nadenken over het leven. Veel in die economielessen had. En toen dacht ik, nou, ik ga econoom worden. En les gaf later in marxistische economie, hè? Ja, politieke economie noemden we dat. Dat ah. was eigenlijk een soort combinatie van ja, politicologie en economie. Ja, zijn dat nog uitgangspunten die u nu ook nog hult? Um, nou ja, wat ik zeker nog huldig is... Um, ja, dat het heel belangrijk is om uh, naar twee dingen tegelijk te kijken. Dat je aan de ene kant oog hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen... en voor uh, de invloed die nou, instituties, systemen hebben op mensen... maar dat je aan de andere kant ook altijd oog hebt voor wat mensen zelf kunnen doen. En dat was eigenlijk wat ik in die cursussen al deed. Proberen mensen ja, weerbaar te maken door ze de juiste kennis aan te reiken. Mm -hmm. Maar Marx, dat is kapitaal, uh, de, de, staat dat nog dichtbij u of... Denkt u daar inmiddels anders over? Nee, dat, uh, bedoel, dat, dat heeft mij natuurlijk als student gevormd. Daar zitten ook nog steeds elementen van uh, maatschappijanalyse in... die best bruikbaar zijn. Maar ik heb al heel snel ook als student daar grote twijfels bij gehad... omdat ik dat ideaalbeeld wat hij ja, het ideaalbeeld van een socialistische samenleving... Ja, het was op sommige plekken geprobeerd, dat weten we allemaal... dat was nou niet bepaald een succes. In dus zin ik heb daar ben... altijd twijfels over ja, In welke zin heeft u dan het denken aangepast... Nou ja, het, ik denk het belangrijkste is eigenlijk dat je, nou ja, waar je ziet dat um, de, de oude klassieke economen vooral oog hadden voor wat structuren doen met mensen, dat ik daar ook naast zit dat het gewoon ontzettend belangrijk is wat het handelingsperspectief van de mens zelf is, dat zelf. je voor beide ogen moet dus hebben. Dus zelfverantwoordelijkheid nemen ja, voor, zelfverantwoordelijk. voor je eigen leven. Ja, precies. Toch is dat meer een VVD-standpunt eigenlijk? Nee, dat vind ik helemaal niet. Want ik denk um, ja, dat het juist ook een kenmerk is van goede emancipatiepolitiek en linkse emancipatiepolitiek, dat je gewoon zorgt dat mensen zelf in hun eigen kracht kunnen komen te staan... en dat je daarbij oog hebt voor wat mensen daarvoor nodig hebben. Ja, nou ja, dus dat... Goede opleiding, goede scholingskansen, goede kans op werk... daar moet je allemaal collectief ook voorwaarden voor creëren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moeten mensen het zelf ja, doen. Waar zegt u, willen. op welk moment zegt u, de overheid moet nu hier stoppen... en dit is nu, uh, je bent nu echt zelf aan zet? Nou ja, dat, dat, dat zeggen wij bijvoorbeeld door, uh, ons hele programma rondom... Uh, uh, de werkeloosheidswet, de ontslagrecht. Uh, wij zeggen eigenlijk de huidige verzorging staat... Zoals die nu in elkaar zit, um, die werkt vooral ja, toch enigszins verlammend uit. En die stimuleert mensen niet genoeg om kansen te grijpen wanneer het nodig is. En biedt ook mensen die het echt nodig hebben, zoals flexwerkers, ZZP'ers veel te weinig kansen. Ja. Nederlanders zijn ook... verwend, maar de verkeerde Nederlanders nou, zijn ik, verwend. Je hoort mij niet zeggen: Nederlanders zijn verwend. Maar ik heb bijvoorbeeld in de nrc column wel de term gebruikt van ja, de overheid heeft vooral ook hoger opgeleide onnodig gepemperd. En dat blijkt dat nooit. Ja, welke manier? Nou ja, door ze rechten te geven die eigenlijk, eh, hè, zoals gewoon een te lange WW. We weten allemaal dat als die WW eigenlijk langer dan een jaar duurt... dat mensen dan nauwelijks meer op eigen krachten uitkomen. Dus je moet als overheid dat moment voor zijn. En zorgen dat als mensen langer dan een jaar werkeloos zijn... dat ze veel actiever begeleiden en ondersteund worden om echt werk te doen. Ja, dat eigen initiatief, dat is mooi. Maar dat, dan zeggen critici, u heeft makkelijk praten, u was intelligent, u kon leren. U bent ook niet voor niks nu fractievoorzitter geworden. Als je minder slim bent, ja, dan ben je aangekomen aangewezen op werk wat lager opgeleiden doen. En die hebben het veel lastiger. Nou, weet je, laat ik eerst zeggen, ik herken natuurlijk een deel van dat dilemma. En ik denk dat het inderdaad voor mensen met, uh, met, met, met goede talenten. die ze van huis uit hebben meegekregen. makkelijker is om goed door dit leven te komen. dan mensen die het in dat zich minder getroffen hebben. Maar ik vind het een grote misvatting om te denken. dat hoger opgeleiden veel meer initiatief zouden kunnen tonen. Dat hoger opgeleiden veel flexibeler zouden kunnen zijn. Terwijl lager opgeleiden dat allemaal niet zouden kunnen. Dat is echt onzin. Vindt u dat om die reden dat plan van het kabinet. He, om mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgen, verplicht te laten te werken. Een goed plan? Nou ja, wat ik, wat ik uh, goed vind is dat je gewoon in de bijstand gaat zorgen... dat mensen altijd kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talent... en altijd werken aan het perspectief om hoe dan ook te participeren. Liefst als dat kan in een reguliere baan bij een werkgever. Maar als dat niet kan, dan zorg je als samenleving... er zijn zoveel nuttige taken te verrichten... dat mensen toch iets kunnen doen waar ze hun talent in kwijt kunnen. Verplicht? Uh, nou ja, je mag tegenover een uitkering inderdaad ook een verplichting stellen. Maar wat, wat het, kijk, waar het kabinet in doorslaat, is dat zij... die. Korte termijn verplichting, uh, ja, eigenlijk gewoon helemaal niet afstemmen op wat mensen zelf kunnen, aan talent en ambitie hebben. En dan kan het juist in de weg staan dat mensen op een goede manier uiteindelijk aan het Je de moet slag wel komen. kijken wat ze kunnen en wat ze willen. Ja, ik vind het onzinnig om te zeggen. Nou ja, iedereen die, die maar even werkeloos is, moet maar koffie gaan schenken of moet maar sneeuw gaan ruimen. Dat is niet de weg die je moet gaan. Niemand zit namelijk voor zo'n lol in zo'n uitking. Je moet echt aansluiten bij uh, dat, dat je mensen gewoon echt een perspectief geeft, aan te sluiten wat ze zelf belangrijk vinden, wat ze zelf kunnen. Ja, ik had het er in het begin even over Afghanistan... de persconferentie die eraan zit te komen. Uh, ja, van alle kanten, ook in het NOS-nieuws hoorden we net... dat uh, het kabinet 350 politie, en militairen naar Afghanistan wil sturen. Plus nog 120 man voor uh, vier F-16's. Uh, voor een trainingsmissie. Als dat het is, is dat een goed plan? Nou, wat misschien wel even goed is om te zeggen: kijk, de hele aanleiding waarom het kabinet hierover is gaan nadenken, is natuurlijk een motie geweest van mijn partij uh, met D66 samen. En die motie hebben we in april vorig jaar, voordat dit kabinet er überhaupt was, ingediend. En de hele intentie van die motie is dat we, uh, ja, dat we ons ernstig zorgen maken over de situatie in Afghanistan, over de rechteloosheid, over de corruptie, over de uh, uitzichtloze situatie van meisjes en vrouwen. En dat we vinden dat als het mogelijk is om een bijdrage te leveren, dat we echt een bijdrage moeten leveren. Aan het opbouwen van de rechtsstaat. Dus u bent voor? Nee, en we hebben het kabinet gezegd, onderzoek of dat mogelijk is. En nou ben ik heel benieuwd wat het kabinet in die brief zet. Ik want ik ben ook niet naïef... en ik lees ook gewoon de krant en ik volg alle ontwikkelingen... en ik maak mij bijvoorbeeld erg veel zorgen... over de veiligheidssituatie in de regio die genoemd wordt Kunduz. Kunduz. Je leest, je leest daar echt hele alarmerende berichten over... en dan moeten wij ons de hamvraag bij stellen. en die wil ik ook echt beantwoord zien... voordat ik überhaupt maar kan zeggen of we eventueel neigen akkoord te gaan. Kan je in deze veiligheidssituatie op een, uh, op een echte effectieve manier... Uh, gaan bijdragen aan de wederopbouw? Ja, ik bedoel de veiligheid gaan. voor de mensen daar ter plekke... of voor de veiligheid voor de Nederlandse uh, mensen die daarheen worden gestuurd? Het gaat mij uitdrukkelijk om beide. Natuurlijk hè, het gaat het ook om de veiligheid van de Nederlandse mensen... die daarheen uh, worden gestuurd. En dat zal ook gewoon in het voorstel van het kabinet... neem ik aan uitdrukkelijk aan de orde gesteld worden. Maar het gaat er ook om of je echt daar uh, aan het doel wat je daar gesteld hebt... opbouw van de rechtsstaat, zorgen dat het daar een veiliger samenleving wordt waar meisjes weer wel naar school kunnen gaan, maar weer perspectief ontstaat. Kan je daar nou echt iets aan bijdragen? Of is het risico te groot dat deze missie toch weer ontaart in een soort van Wat als nu het antwoord op die vraag is... Uh, we sturen politietrainers erheen, maar die moeten worden beveiligd door militairen? Nou ja, dat is op zich... Kijk, ik heb er natuurlijk ook goed gezien dat de PvdA bijvoorbeeld zegt... ja, elke militair mee vinden wij verdacht. Ik vind dat een te makkelijke redenering. Het zal voor mij helemaal erop door, uh, hangen. En daar, ja, daar zal ik dus ook hele kritische vragen bij stellen... wat dan het precieze mandaat is van die militairen, ja. waarom ze meegaan. Nou ja, als je nu hoort 50 trainers en, en, en dus 450 militairen... dan is het toch wel helder hoe, hoe de verhoudingen ongeveer liggen. Dan is het toch ik, eerder is die een militaire brief... missie dan een trainingsmissie. Ik, ik heb die brief nog niet gelezen. Maar Ik als, het, als aan... het die verhouding is ja die, dat, dat, ik, ik neem aan, weet je, want, want die aantallen die, die nu de ronde gaan... daar zullen uiteraard bijvoorbeeld ook koks en dat soort en reparateurs bij zitten. Dus dat zullen ongetwijfeld ja, allemaal militairen zijn. Ja, maar natuurlijk niet alleen zijn. maar ook. Maar kijk, als dat, bedoel, natuurlijk zullen we daar kritische vragen bij stellen. Want uh, als er uh, een missie heen gaat die uh, op het eerste oog veel meer militairen meeneemt dan trainers... Ja. Ja, dan, dan, dan vraag je je wel af, van, is het dan inderdaad wel echt een civiele missie? Ja. En dat is uh, wat wij met die motie beoogd hebben. We willen puur en alleen een civiele missie missie, die gaat bijdragen aan de wederopbouw in Afghanistan, ja. de wederopbouw van een rechtsstaat. Maar er hoeveel en militairen kan, zijn dan? Maar hoeveel militairen zijn daar volgens GroenLinks dan acceptabel bij? dat ja, is natuurlijk dat wat is, iedereen wil weten. Dat, dat is op voorhand niet te zeggen. Daar hebben we nog heel veel vragen bij. En daar wil ik ook heel graag antwoorden van deskundigen. Maar op. deze verhouding is scheef. 90% militairen en 10%... Weet ik niet. Maar dat, bedoel, dat, dat, dat hangt af van de kwaliteit van de antwoorden die je daarop krijgt. Ja. Het is zo dat, dat uh, de PVV heeft al laten weten uh, niet voor te zijn de Partij van de Arbeid uh, u zegt dat die moeten daar misschien kritisch naar moeten kijken, want die zijn ook niet echt voor. Dus Rutte heeft in die zin uh, het probleem dat hij u, de oppositie, mee moet krijgen. Vindt u het voldoende als, als Rutte een krappe meerderheid haalt? Nou, weet je... Ik, ik zou het eigenlijk toch in die zin graag om willen draaien. Ik wil het graag wel helder blijven zien. Kijk, het initiatief kwam van ons en van D66. En wij wilden graag uh, dat het heel goed onderzocht wordt. Want we hebben natuurlijk gewoon een historische uh, ja, band met Afghanistan opgebouwd. Ja, dat, dat betekent en, dat ook als er een krappe meerderheid is... en omdat u oorspronkelijk voor was, dan vindt u dat voldoende? Ik vind de belangrijkste toetsteen voor mijzelf en voor mijn eigen fractie... en die zal al moeilijk genoeg zijn... is wat wij, wil, wat wij beoogden met die motie. Echt een bijdrage. Leveren aan de toekomst van Afghanistan, aan de wederopbouw van de rechtsstaat ja. via een civiele missie, is dat in de huidige context daar te doen? Als daar eh, na heel veel kritische onderzoek en nadere informatie het antwoord ja op zou kunnen luiden, dan is dat gewoon onze motie die dan uitgevoerd wordt. Ook met ja. een krappe meerderheid. Zegt u dat? Dat zou dan ook oké okay zijn. Ja, goed, daar ga ik dan uiteindelijk niet over. Maar als dan uiteindelijk, kijk, als, als onze motie en de volledige intenties daarachter, als daar een meerderheid voor ontstaat ja. in de Kamer. Nou ja, om dat goed gebruik is dat als je militair. Wegstuurt. en hoe dan ook natuurlijk toch altijd met gevaar... dat je daar minstens een brede meerderheid in de Kamer voor moet hebben. Ja, en het is, laat ik dat er ook bij zeggen. Het zal mij ook een lief ding waard zijn... dat we gewoon uh, op iets uit kunnen komen... waar wel een brede meerderheid zich achter schaart. En dan ik, Dit zal uit, niet een makkelijk debat worden. En het is ook voor ons gewoon een ongelooflijk moeilijke afweging. Want ja. je wil daar iets bereiken... maar uiteraard willen wij daar ook absoluut niet naïef in zijn. Maar het is mij ook te makkelijk, zoals sommige partijen nu doen om Afghanistan zomaar in de steek te laten. Ja, dat, dat, dat dan doelt u, neem ik aan, onderhandelen op de Partij van de Arbeid. Dus dan hebben we meteen een bruggetje even naar... wat ik ook eerder uh, aankondigde. Het feit dat u ooit eens een keer toch graag... een grote progressieve beweging zou willen hebben... waar de Partij van de Arbeid aan meedoet. Hoe staat het daarmee? Nou ja, kijk, de ambitie was ooit. Hè, en we zijn nu twee weken nadat <acht> dus ik dat gezegd heb gezegd. Ja, dus we zijn nu twee weken verder. Ja, God, ja. Nee, weet je, uh, uh, we werken gewoon al in de Kamer goed samen. En eigenlijk is er in het afgelopen half jaar zijn er al een aantal ja, unieke samenwerkingsprojecten geweest. En dat mag misschien ook wel eens benadrukt worden. Rondom de financiële beschouwing we hebben we eigenlijk voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis een gezamenlijk. Voorstel gedaan met vier oppositiepartijen voor de dekking van 3,2 miljard. Nou, dat is nogal wat. Vervolgens is rondom het belastingplan ontzettend goed samen opgetrokken. Hebben we ook onze eerste kamerfracties heel goed geïnstrueerd. En dat heeft ertoe geleid dat die BTW-verhoging een half ja. jaar is uitgesteld. Dus er zijn echt mooie de, Het gaat van op, op terreinen goed. Maar u heeft ook gezegd: de Partij van de Arbeid zou eigenlijk moeten kiezen. U, of althans uw voorgangster hals, maar, maar he, u trekt die lijn door, begrijpen wij. Tussen het progressieve en even gemakshalve gezegd het conservatieve deel. En dan wil u dat de Partij van de Arbeid met u het progressieve deel meegaat. Zijn ze bereid dat te doen? Nou, ik, ik, dat, dat zou u echt aan de Partij van de Arbeid zelf moeten vragen. U praat daar zelf niet meer zo? Weet je, ik ben goed met de Partij van de Arbeid... en uh, uiteraard ook met Job Cohen in gesprek. Ik investeer überhaupt in de relaties met de collega-fractievoorzitter. Met allemaal, moet ik zeggen. Maar natuurlijk met degene waar je echt intensief mee wil samenwerken... nog wat extra. Um, en ik uh, ik denk, ik heb goede hoop dat we gewoon op de langere termijn... echt een, een mooie progressieve agenda voor Nederland kunnen formuleren. En ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is... Omdat ik ik denk dat het voor de toekomst van Nederland heel belangrijk is... dat we gewoon meer mensen weten te verleiden... om een stem op progressieve partijen uit te brengen. Er zijn ontzettend grote problemen in dit land. Vergrijzing, omslag naar duurzame economie. Ja. Nou ja, maar toch eventjes, is. want wat daar dan nee, maar, voor de Partij van Arbeid voor nodig is... is dat zij een deel van hun achterban eigenlijk in de steek laten. Namelijk het conservatievere deel voor gemakshalve. Misschien wel de traditionele... Uh, arbeiders achterban. Nou ja, goed, wat wij geconstateerd hebben is dat de Partij van de Arbeid... Uh, ja, eigenlijk op dit moment gewoon geen echte heldere visie heeft. En uh, ja, het lijkt ons voor de toekomst van Progressief Nederland ontzettend belangrijk... dat de PvdA daar heel hard aan gaat werken. Nou ja. Wat en vindt en u het, eigenlijk van Job Cohen als oppositieleider? Wat vindt een oppositieleider? Nou ik denk ja, dat er leider. verschillende leiders in de oppositie fractievoorzitter zijn. Fractievoorzitter van <laughs> Nou ja, hij is wel de fractievoorzitter van de grootste linkse partij. Dus dat uh... ja, maar nou, Job Cohen is mij zeer dierbaar. we hebben goede contacten met Job Cohen. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag hoe u hem vindt als uh, ja, zeg maar, uh, ja, de korttrekker de van de, de oppositie in Nederland. Nou ja, ik denk, en dat, dat is gewoon een reële constatering... dat als je kijkt nu naar de oppositie in Nederland... dat er gewoon verschillende oppositieleiders zijn. Ook verschillende die nog maar heel kort zitten. En dat die verhoudingen zich dus nog echt moeten gaan uh, neerleggen. Hij dus is niet vanzelfsprekend niet de de oppositieleider, is. wat u betreft. Nee, maar wat mij betreft ligt dat niet aan Jobko. Maar vind ik het ook niet vanzelfsprekend... dat de grootste partij altijd automatisch ook de oppositieleider moet leveren. mogen dat gewoon de beste de politicus zijn in de oppositie. En dat moet zich nog echt uitkristalliseren. Het verwijt eh, ook weer eh, van critici eh, eh, naar uw kant. Eh, ook binnen uw eigen partij. Eh, die zeggen, joh, eh, kies nou niet voor het progressieve deel... want je verwaarloost een ander belangrijk deel... waar links ook voor moet staan. Eh, de zwakkeren misschien wel in de samenleving. Eh, die bij de Partij van Arbeid, maar ook bij PVV en, en, en SP bijvoorbeeld zitten. U kiest voor de hoger opgeleide JUP. Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. En ik denk ook juist dat er veranderen... Die wij voorstaan voor Nederland, waarbij we bijvoorbeeld veel meer rechten willen hebben om op een goede manier flexibel te kunnen werken en thuis te kunnen werken. Waarbij we de ontslagvergoedingen die nu eigenlijk vooral bij hoger opgeleiden terechtkomen, willen omzetten in scholingsrechten waar juist lager opgeleiden van kunnen profiteren. Sorry, als lager opgeleide bijvoorbeeld een bouwvakker of cashier... kun je toch niet flexibel thuiswerken? Dat sluit hem toch niet aan bij die kiezer? Nou, regelmatig, ik bedoel, zonder meer toegegeven dat er bepaalde beroepen zijn waar dat niet kan. Maar er zijn ook heel veel beroepen, ook lager opgeleide beroepen, waar dat voor een groot deel ook wel Zoals, kan. Zoals bijvoorbeeld? Nou ja, als je kijkt naar administratief personeel, dat hoeft lang niet altijd ter plekke op het kantoor. Er kunnen ook heel regelmatig dingen thuis uitgewerkt worden. Dus er is echt veel meer mogelijk op dat vlak dan je zou denken. En als je kijkt naar scholings- en loopbaanmogelijkheden, dan is dat juist in lagere uh, opgeleide beroepen ontzettend belangrijk. Ja, toch zullen die vooral denken, ja, u wil dat Slagrecht versoepelen, u wil de WW inkort, u zei het net nog, dat is helemaal niet in ons belang. Nou, ik denk dat dat juist uitdrukkelijk wel in dat belang is. Want je ziet dat waar nu... ons hè, de Lage opgeleiden worden vaak ontslagen in collectieve ontslagen... waar bijna niks voor ze geregeld is. Dan helpt het, opgeleiden bescherming ook vertrekken niet. vaak met een gouden handdruk. Dus die bescherming helpt ze de, de facto niet. En wij willen het juist omzetten in beleid, scholings- en opleidingsmiddelen... voor iedereen die, die juist ook wel behulpzaam kunnen zijn. Juist ook voor die groep. Want juist voor lage opgeleiden is het ook ontzettend belangrijk... om regelmatig een loop- en wisseling te kunnen maken... En er zijn ook hele mooie, succesvolle voorbeelden van in de bouw. Dat bijvoorbeeld timmerlieden met versleten knie, eh, knieën... uiteindelijk werkvoorbereiders worden, dat soort omslagen. U zegt het allemaal met verven. En toch lijkt het er een beetje op dat u een, een muurbloemtje dreigt te worden. Want ja, zowel Pechtot die zegt... luister, ik doe het liever op mezelf, daar heb ik veel meer baat bij. Kan ik meer kiezers trekken. Job Cohen, nou ja, in ieder geval van u horen we nog niet dat hij zegt... ja, eh, ik ga met u door. Ja. U blijft nee, alleen achter. Nee, wat ik nu juist eigenlijk aan het uitleggen ben... is waarom de GroenLinks visie en de GroenLinks waar wij voor staan, juist bij uitstek ook van belang zijn voor lager opgeleiden. En dat daar dus helemaal geen kloof in zit. Wij hebben gewoon een hele mooie, moderne politiek programma uitgewerkt. <tiek> en wij willen gewoon heel graag de macht verzamelen... omdat in de toekomst nu is ook eens echt landelijk in de praktijk te komen. Ja, programma. maar dat is ook wel weer interessant, want Maurice de Hond eh, heeft eh, onderzocht... dat de samenwerking van links uiteindelijk helemaal niet meer zetels op zal leveren. Dus als het om de macht gaat, is dat eigenlijk helemaal niet zo'n goed plan. Laat ik zeggen dat ik daar echt... Eh, of bedoel... Ik ken het onderzoek van Maurice. En Maurice heeft onderzocht als je ze alle vier op één hoop zou gooien. Dat is nou precies steeds geweest waarvan ik zeg... dat is niet verstandig om te doen. Doe als je alles in de oppositie op één hoop gooit... dan ben je niet meer interessant voor de verschillende achterbannen... die je hebt te bedienen. Ik zie een groot en belangrijk doel... ook voor een conservatievere sociale stroming en een groot en belangrijk doel voor een progressieve sociale stroming. En ik zie op de korte termijn überhaupt... eigenlijk als belangrijkste doel voor mijzelf... om GroenLinks en onze agenda veel groter te maken. En die samenwerking, daar gaan we stug mee door. Maar als we daarover, laten we het zeggen, vijf jaar nog niet veel verder mee zijn... dan hebt u een eens bij me terug te komen. Dat duurt wel heel lang. Een paar weken In de tussentijd al. hopen wij u eerder weer te spreken. We zullen u daar ook stug bij blijven volgen. Dank u wel, Jolande Graag gedaan. Zo direct Christa Mendersma over de nieuwe missie naar Afghanistan. Om drie uur schijnt er toch een persconferentie te komen. Maar eerst het volgende. Ranking the News.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 De grote brand bij Chemiepak in Moerdijk is volgens ooggetuigen buiten ontstaan. In Dagblad B en de Stem vertellen werknemers dat ze hebben gezien dat de brand was uitgebroken op de plaats waar tankauto's worden gevuld en gelost. De bedrijfsbrandweer van Chemiepak zou verder veel te licht materieel hebben om zo'n grote brand te bestrijden.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 40 kilometer aan file. De opvallende files die staan op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Duivendrecht en de Rij, 4 kilometer, richting Den Haag. Wordt daar een spoedreparatie uitgevoerd. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Hank en de brug bij Gorchem, 8 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie, maar de rijstroken zijn daar weer open. De A50, Apeldoorn, richting Arnhem. Voor de Alfred Loenen, 2 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En de A50, Arnhem richting Os, bij heteren 2 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Man. Goedemiddag, welkom terug hier in Café de Kroon. U bent hier van harte welkom aan het Rembrandtplein. Christa Meindersma gaat u zo horen van het Centrum voor Strategische Studies... over het nut van de nieuwe missie naar Afghanistan. En filmmaker John Appel, want die bekeek voor ons een toneelvoorstelling... Lucifer en een film, Norwegian Wood. Wilt u reageren op de uitzending? Dat kan via onze website... vrijdagmiddaglive.afro.nl. Of u kunt twitteren, hashtag AfroVML. Maar eerst onze vaste rubriek. Dames en heren, welkom in dit gloednieuwe jaar bij de Tweede Tafel. De tafel waar, zoals gebruikelijk en ook in dit nieuwe prachtjaar... drie onbekende Nederlanders aanschuiven... die naar aanleiding van een door mij opgegeven stelling het nieuws mogen doornemen. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. De tafel. Mijn naam is Ruben Schans en ik vraag aan de gasten hier aan tafel... stelt u zich allemaal eens even voor. Ja, hallo, mijn naam is Rut Vingers. Ik ben 34 jaar, ik woon in Overijssel. En is het ook de bedoeling dat ik mijn beroep erbij vermeld? Nee hoor, mevrouw, dat is niet nodig. Het mag wel, het hoeft niet. Het gaat vooral om de stelling. Aha, dus ik mag zelf bepalen of ik uh, al Mijn naam is Gede Groot en ik ben 50 jaar oud. En al heel mijn leven lang groot fan van PSV Eindhoven. Hallo. We zijn de beste. Hallo, ik ben uh, Roel Bierman, ik ben 66 jaar en ik ben huisarts in het prachtige Eindhoven. Nou, welkom allemaal. Heeft iedereen een uh, lekker eitje bij zo'n ontbijtje genomen, of dachten jullie allemaal... oei, oei, oei, oei, oei. die dioxine-eieren, die laten we maar even zitten. Ja, is dit al de stelling, of tracht u een inleidend vraagje te stellen... om al dus een ontspannen sfeer te creëren, waarin wij alles een beetje... Nee, Vlaamse doos, hij vraagt gewoon of je een ontbijt met een eitje had. Ja, van oorsprong ben ik inderdaad Vlaams... maar inmiddels won ik toch al gaver zo'n 15 jaar in Overijssel. Nou, goed, oh, uh, meneer Bierman. Nou ja, ik, uh, ik, ik eet even geen eieren op dit moment. Nou, duidelijk. Laten we maar direct... Uh, uh, overgaan naar de stelling, dat ja. lijkt me het beste. De stelling van deze week luidt, supersnelrecht gaat niet... Snel. Ja, dat weet ik niks van, dan heb ik geen verstand van. Ja, ja, snel, snel, snel. Wat is snel? Ja, snelheid is relatief. Met een onkel zei altijd: wie traag schaat heeft de tijd. Ja, dat zei de... Ja. de Belgische formateur vandaag toch? <laughs> ja, ja mij heeft u daar niet mee, want zoals ik al eerder aangaf, ik ben inmiddels Nederlandse. Dus, ah, dat uh... kan mij toch niet schelen? Nou, uppity, hoe zit het nou met die stelling? Ja, uh, laat, ik, uh, laat ik hem even kort toelichten. Bij supersnelrecht staat de verdachte binnen drie dagen voor de rechter. Ja. Er is een groep in Nederland die vindt dat dit uh, lik-op-stuk-beleid werkt. Een andere groep vindt dat goed onderzoek er hierdoor niet meer bij is. Wat vinden jullie? Uh, ja, tuig moet je opsluiten. Zo so simpel is het eigenlijk. Ja, zo simpel is het dus niet. Ik ben inmiddels genaagd te zeggen... u bent simpel. <hî>, oh ja? ja. Als, als ik met een plastic tuinstoel... nou, iemand zijn gezicht in elkaar verbouw... dan moet ik toch brommen of ben ik nog gek? Of zo ja. so simpel. Ja, dat denk ik. Als, als ik een agent zijn bovengebied door zijn hemel te slaan, dan moet ik toch zitten of, of, of niet dan? Ja, dan mag ik hopen ja. Nou, oh. uh, meneer Bierman. Ja, als oh ja, ik een fles. fles Fles, uh, bierfles met, met, met benzine erin. naar de M1 gooit. dan verdien ik toch straf? Ja, ja, duidelijk. Uh, meneer Bierman? Nou ja, kijk, uh, wat we zien. is dat het populisme. het juridische apparaat dreigt te infecteren. Kijk, wat ik me afvraag. is in hoeverre er nog sprake is van recht. wanneer er zo snel. Ja. Dus binnen drie dagen. Uh, ja. recht gesproken wordt. Ja, behoorlijk. ja, meneer, heeft een kijk, punt. Ja, toch uiteindelijk iemand met verstand hier aan tafel. Ja, goed. Oh, ja. Als Jezus een Belg was geweest. Dan was hij nu nog bezig de wereld te formeren. Dus dit eh, mossovrouwtje nemen we maar even niet serieus. Nou ja, het, het, ah, het, het is, echt... is natuurlijk wel zo kijk. dat het supersnel recht alleen wordt toegepast bij heel eenvoudige zaken. Met verklaring van meerdere agenten en of hulp hulpverleners. Uh, meneer Bierman. Nou ja, kijk, dat is volgens mij juist. Ja. Het OM geeft duidelijk een signaal af dat het genoeg heeft van die raddraaiers... die zonnen met politie, brandweer en ambulancepersoneel met autonome. Ja, ja, ja, ja, ja, je moet zo gewoon lijst. Eraf als die jongens de keer gaan in een ambulance waar gewoon iemand met een slagadige bloeding eh, op hulp ligt te wachten. Nou, de gewoon opsluiten, ophangen. Uh, ja, ja. Uh, nou, we moeten gaan afronden. Uh, zijn we het eens of oneens met de stelling? Eens. Ja, uh, uh, kijk. Mevrouw uh, Vingers. Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk gecompliceerd. Maar ik ben het toch wel eens. Ja, ja zie je wel. De de nou, wat wil je nou eigenlijk? Maar wat bent toch u nou eigenlijk? Mensen houden je niet Ik ben Jullie vinden het buiten maar uit. Omdat ik de rijden er super snel mee te lijkt het ook oh. niet. De keer bij de tafel. De tafel. Wilt u ook een keer te gast zijn? u aanschuiven bij de tafel? Kijk dan op www.kroon.nl er wordt geschaad in Italië, de EK Round. Er zijn al vier rondes van de 5000 meter achter de rug, begrijp ik. Sebastian Timmerman. En daar heeft Paul op dit moment de snelste tijd, Roland Stieslak. Maar de tijd houdt niet over, hoor. 6.51, 85. Dat is geen wereldschokkende tijd en er gaan straks nog vele rijders sneller rijden dan die tijd van Roland Sieslak. We hebben de rijders tot nu toe in actie gezien uit de onderste regionen van het allround klassement. Rijders die we waarschijnlijk morgen ook niet meer terugzien op de 1500 meter als de top 24 daar gaat rijden. Dadelijk in de vijfde rit nadat wel, wel de winnaar van de 500 meter in de baan. De pol Konrad Nitswitski. En die zal dan wat tijd gaan inleveren. Want het is ook niet echt een 5 kilometer rijder. Nee, het is het afgelopen half uur vooral gegaan over de 500 meter. De 500 meter van Jan Blokhuizen. Die tweede werd. Maar die in de eerste bocht een blokje heeft weggetrapt. Dat mag tegenwoordig niet meer. Dan word je gediskwalificeerd. Maar... De scheidsrechter heeft de beelden bekeken en heeft ook geoordeeld de blokjes lagen op de lijn. En dat uh, uh, hoort niet, de blokjes moeten aan de binnenkant van de lijn liggen. Want in de reglementen staat dat je niet met je schaats door de lijn heen mag. En als een blokje op de lijn ligt en je trapt dat blokje weg, ja, dan is het niet duidelijk of je er nou op was of er doorheen. Kortom. Jan Blokhuizen is door het oog van de naald heen gekropen en is gewoon nog in het toernooi. Hem zien we straks aan het einde terug. Hij rijdt in de voorlaatste rit. De andere Nederlanders ook allemaal aan het einde van die 5 kilometer waar we dadelijk nadat wel dus de winnaar van de 500 meter die niet in actie gaan zien. Sebastian Timmerman, hij houdt ons en u op de hoogte van het schaatsen daar in Italië. Inmiddels zijn hier aangeschoven filmmaker John Appel... die straks een mening geeft over twee voorstellingen die hij voor ons heeft bezocht. En Christa Meindersma, adjunct-directeur van het Centrum voor Strategische Studies... en met haar ga ik praten over een mogelijk nieuwe missie naar Afghanistan. Beide welkom. Eh, meneer Appel, ooit overwogen om een documentaire over... over of in Afghanistan te maken? Uh, ja, jawel, jawel. Toen bleek dat er al zoveel mensen mee bezig waren. En dan uh, laat ik me meestal weer houden. Maar uh, ja, absoluut. Het, het is een onderwerp, want u, u bent vooral bekend uh, uh, van uh, bijvoorbeeld de documentaire over André Hazen. Zij, zij gelooft in mij. Een totaal ander onderwerp, natuurlijk. Maar ook dit zou u aanspreken. Ja, want het is ook weer gewoon menselijk drama op de vierkante, vierkante meter. Dat is de rode draad. Ja. We gaan het er zo over hebben over de voorstelling die u bezocht heeft. Maar eerst Afghanistan. Ja, er is steeds meer bekend geworden, mevrouw Meinders. Maar er werd oorspronkelijk <lacht> gesproken over 350 politiemensen en militairen. Met vier F-16's en personeel erbij. al 500. En die moeten er dan voor zorgen dat 50 opleiders daar politiemensen in Afghanistan kunnen trainen. Als het goed is krijgen we hier allemaal zo de bevestiging van. Als dat zo is, wat zegt dat dan, als dit inderdaad het plan is? Kijk, als je alleen gaat trainen in het kader van de EU-politiemissie... De, de Europese Unie heeft een politiemissie in Afghanistan... die trainen vooral het hogere politiekader. En die trainen civiele politie, dus een beetje politie zoals wij die kennen. Burgerpolitie. Uh, die worden getraind op uh, politieacademies, dus zeg maar achter de poorten, achter de muren. Als je die gaat trainen, heb je geen... Uh, ja, dan heb je niet veel beveiliging nodig, want, want die compounds die zijn beveiligd. Als er veel militairen meegestuurd worden, dan zegt dat voor mij... dat ze dus ook Nederland een bijdrage gaat leveren in het kader van de NAVO-trainingsmissie. Nou, die leidt uh, politie eigenlijk op als een soort hulpsoldaten... om mee te kunnen doen in die grote militaire operaties die op dit moment aan de gang zijn. Ook in Kunduz. Ja, u kent de regio. Ik ben uh, eigenlijk eind oktober ben ik nog in de regio geweest. Niet in Kunduz zelf, maar wel in Noord-Afghanistan. Ook met de Duitse commandanten daar gesproken. De, Duitse, uh, de Duitsers hebben daar de leiding. Uh, in het hele noorden, dat zijn negen provincies. Eén van die provincies is, is Kunduz. En wat wij daar hoorden is dat de afgelopen jaren... en zeker het afgelopen jaar de situatie alleen maar verslechterd is. En er werd ook door een aantal gouverneurs geklaagd... dat er veel te veel aandacht was geweest naar bijvoorbeeld het zuiden... waar die opstand uh, ja, hevig aan het vechten waren. En dat eigenlijk alles wat er bereikt was in het noorden... dat daar te weinig aandacht voor is geweest om dat vast te houden. En die situatie die verslechtert daar op dit moment zeer. Ja, er werd een Taliban-woordvoerder in de Volksland deze week geciteerd... die zei, iedere nieuwe, nieuwe militair zullen om zeep helpen. Ja, dat hebben ze gezegd. Kunduz is een provincie waar je een aantal etnische groepen hebt. Maar ook een, uh, ja, een, een, een, een stuk van de bevolking daar is Pashtoen. Het grootste deel van die Pashtoens leven in Zuid-Afghanistan... maar ook in Kunduz heb je zo'n zo'n stuk van de bevolking dat toen is. En dus ook uh, ja, gedeeltelijk de Taliban uh, de opstandelingen steunt. Dus geen dreigement. Geen dreigement. Waarschijnlijk is Kunduz um, een van de gevaarlijkere provincies van het noorden. Uh, het is ook de provincie waar uh, de Taliban het langst stand hield in 2001. Toen de Amerikaanse troepen uh, samen met de Noordelijke Alliantie bezig waren... om de Taliban-regering in Kabul omver te werpen. Het is ook een strategisch, een hele belangrijke provincie. Want de aanvoerroutes. Uh, via Centraal-Azië naar Kabul lopen ook via Kunduz. Uh, dus als er in Pakistan uh, ja, toestanden zijn... Uh, uh, als daar die aanvoerwegen uh, vastzitten of niet gebruikt kunnen worden... dan is die aanvoerroute via Kunduz van ontzettend groot belang. Dus het is een gebied, als je kijkt naar de recente militaire operaties... Um, die vind, en dus de nieuwe strategie van president Obama... die vindt niet alleen plaats in het zuiden van Afghanistan... maar Kunduz is ook zo'n gebied waar dus dat soort counter-insurgency-operaties plaatsvinden. Militaire operaties. Militaire operaties ja. door de Amerikanen, door de Duitsers. Ook door Afghaanse legereenheden, Maar dus ook ondersteund door die Afghaanse politie... die getraind wordt ja. door de NAVO. Op, nu zitten er al heel veel militaire Amerikanen Duitsers. U zegt het. Hoe belangrijk zijn die 50 opleiders die wij willen sturen dan? Nou ja, dat is, kijk, het is natuurlijk een hele kleine bijdrage. Um, ik denk als, die, ja, als, als het alleen bij... Politietrainers blijft, um, dan wordt het bijna een symbolische bijdrage. Uh, waar het om gaat, is dat het trainen van die politie ingebed wordt in ook het opzetten van de rechtsstaat, uh, functionerende justitieapparaat. Maar kan een stukje het wel, goed als het bestuur? zo gevaarlijk is, zoals u schetst, moet je niet eerst dat probleem oplossen voordat je aan gewone, ja, het gewone politiewerk kan beginnen. Nee, ik denk niet dat dat zo is. Want, want uh, het een sluit het ander niet uit. Kijk, de, de, we gaan nu weer helemaal terug naar eigenlijk militaire operaties die er vooral op gericht zijn, die vijand te kopje kleiner te maken. Zoveel mogelijk uh, middenkader van die taliban te doden of gevangen te nemen. Waar die veiligheidsoperaties eigenlijk op gericht zouden moeten zijn, is het vestigen van een stuk goed bestuur. Want alleen als je een stuk goed bestuur vestigt, kun je ook op een gegeven moment het land stabiliseren. En die zin Echt zou zo'n bevolking wel zin hebben. Ja, in die zin heeft zo'n missie zin, maar alleen als het dus ingebed is in ook ja, bredere activiteiten die gericht zijn op het uh, vestigen van een stukje goed bestuur. Ja. U schetst het al, als, als de gegevens die we tot nu toe gehoord hebben kloppen, ja dan is het meer een militaire missie dan een, dan een trainingsmissie. Uh, gaan ze daarvoor een meerderheid halen, denkt u hier in de Tweede Kamer? Kijk, ik weet niet of er meer een militaire missie is dan een trainingsmissie. Um, uh, maar er zal, denk ik, als ik het zo hoor, een component zijn die echt gericht is op het militair trainen van politie. Die dus deel gaan nemen aan de, de militaire operaties. En een gedeelte van het trainen van burgerpolitie zoals wij dat kennen. Um, ja, komt daar een meerderheid voor? Nou, mevrouw Sap, die zei natuurlijk net al hier uh, in uw studio um, uh, dat voor hen heel belangrijk is dat dat het een burgermissie is. Dat ook die link er is naar de rechtsstaat. Opbouw van een functionerend rechtssysteem. Uh, ik denk dat daar door GroenLinks heel duidelijk naar gekeken gaat worden. Door D66 uh. natuurlijk ook. Uh, maar ook de ChristenUnie. De, de, ja, die zijn ook nog niet zomaar over de streep. Die hebben het al gehad over, ja, waar wordt die missie eigenlijk uitbetaald? Uh, ja. Waar wordt het ontwikkelingsgeld voor gebruikt? Dus ik denk, ja, de het vraag of lastig. er een meerderheid komt, vindt die u, is vindt echt u nog wel belangrijk dat er een, een grote meerderheid is? Want die lijkt er dan sowieso niet te komen. Nou, lijkt er sowieso niet te komen. Maar moet die er zijn als je militairen wil wegsturen? Nou ja, idealiter natuurlijk wel. Ik bedoel, als je militairen wegstuurt naar een gevaarlijke missie... in een gevaarlijk gebied waar wel degelijk doden en gewonden kunnen vallen... is het natuurlijk beter als het draagvlak ook onder de Nederlandse bevolking... zo groot mogelijk is. We hebben, als het goed is, contact met NOS-verslaggever Wilco Boom. Wilco. Wilko Boom in Den Haag. Ja, goedemiddag Jan. Wilko, hallo. Jij hallo. kunt meer vertellen over de plannen van het kabinet? Ja, dat klopt. Het kabinet, zojuist is het formele kabinetsbesluit bekend geworden. En het kabinet heeft dus besloten die trainingsmissie naar Afghanistan te sturen, om daar Afghaanse politie op te leiden en te trainen. Het gaat in totaal om 545 mensen. Uh, dat lijkt heel veel, maar daar zitten ook 120 mensen bij die daar nu al zijn. En dat zijn de, de, de mensen van de luchtmacht die horen bij de vier F-16, die, die nu al in het van Afghanistan actief zijn. Het gaat in totaal om 225 opleiders en die worden uitgezonden naar Kabul, naar Kunduz en op termijn ook naar Baimjan voor de opleiding en training van de civiele politie. En uh, verder is het de bedoeling dat die mensen daar gaan bijdragen aan het verbeteren van de Afghaanse rechtsstaat. Dus het gaat ook om adviezen en opleiding en training in die sectoren. Nou ja, en de grote vraag is, uh, bij jullie in de uitzending ging het er net al over... of daar straks een uh, kamermeerderheid voor zal blijken te zijn. Want uh, ja, CDA en VVD zijn voor, maar dat is te weinig. En het hangt dus uiteindelijk vooral af van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. En later vandaag hopen we daar uh, wat meer over te horen. 225 opleiders, zijn dat allemaal militairen? Of? Nee, daar zit, um, voor zover ik dat nu weet... maar ik heb de hele brief nog niet kunnen lezen... want dat is 20 pagina's. Um, voor zover ik nu weet gaat het om marechausé, om politie en om infanteristen. Maar er zit dus ook uh, civiele politie bij. Dankjewel, Wilco Boom. tot zover. Christa Menders. maar uh, ja, nog, nog iets meer mensen... dan we eerder hadden ja. gehoord. Maar het strookt wel... Uh, met... Het strookt ongeveer met de verwachtingen. Um, die uh, Mara dat zijn de militaire politietrainers. Die gaan dus de politie uh, ja, de militaire tactieken bijbrengen... zodat ze in die oorlogssituaties kunnen uh, opereren. Die civiele trainers, die zullen waarschijnlijk... in het kader van de EU ingezet worden. Die infanteristen, die zijn erbij om ja, die veiligheid te bieden. Want als je je voorstelt dat je met een groepje ja, zes weken getrainde, niet geletterde Afghaanse politie... op patrouille gaat. Ja, je kunt in een hinderlaag lopen, je kunt een bermbom tegenkomen. Wat doen die infanteristen dan? Die, die vormen eigenlijk die groep politie ja, om in een militaire eenheid... die, die op dat nodig. moment kan reageren. Bijvoorbeeld ook luchtsteun aan kunt vragen. Dat is een hele specialistische militaire ja, um, uh, skill... die je op zo'n moment nodig hebt. Mm -hmm. Dus die gaan daarvoor mee. Nou, Natuurlijk die F-16 met die 120 mensen die daarbij horen... betekent dat Nederland ook een stukje van die luchtsteun in eigen hand houdt. Dat, is natuurlijk, dat gaat weer terug op eerdere discussies... over ja. Uh, ja, hoeveel veiligheid laat je aan andere landen over... en, en hoeveel veiligheid je regel jezelf bedoeld, zelf. met luchtsteun. We gaan kijken, oh, inderdaad, zoals Wilke Boom ook al zei... of die meerderheid er aankomt. Maar eerst krijgen we om kwart over drie nog een persconferentie. Christa Maar bedankt adjunct-directeur... Uh, van het Centrum voor Strategische Studies. Wij gaan naar muziek luisteren, Bins en Vetbergen. You know it, I'll be standing next to you. Don't be surprised to see how time has changed both you and me. It's been a while. I hope you still remember me. Or am I just a shadow chasing memories? Well, I mean, ways 99 I, I lost control and took it all 99 for I've been Fatback. Tonight, girl, I'm going back home. De cultuurgast deze week... Yeah, yeah, yeah. is filmregisseur John Appel. Yeah. Welkom. Ja, dankjewel. Bij een groot publiek bekend, ik zei het al eerder, door Zij Gelooft In Mij... een portret van André Hazes dat je uh, hebt gemaakt. En wij hebben je gevraagd voor ons twee voorstellingen uh, te bezoeken. Eén uh, toneelvoorstelling en een, uh, een film. De toneelvoorstelling is Lucifer. Eh... Uh, het toneelstuk uit jou ja, oorspronkelijk 1654 van Vondel. Uh, maar nu gespeeld door het Belgische theater Zuidpool. Zullen we oh, daarmee beginnen? Ja, is goed. Was, was het indrukwekkend? Was het bijzonder? Uh, het was sowieso bijzonder. Omdat <coughs> de, de fonds voor het toneelstuk was dat uh, de acteurs ook tegelijkertijd popperspelers waren. Dus het eerste beeld dat je ziet is een oude man, een pop, die langzaam beweegt. En geleidelijk aan kom je erachter dat er achter die pop een poppenspeler zit. Nou, het hele toneelstuk gaat zo verder. Dus het is het spel tussen de poppen en de acteurs. En ze spelen eigenlijk allebei een eigen rol. Ja, het oorspronkelijke verhaal, kan je dat kort schetsen? Heel kort is het het verhaal van... Uh, het gaat over... Uh, op het moment dat Adam en Eva in het, het paradijs zijn... dan worden de engelen en de hoofdengel is Lucifer, die worden eigenlijk verontrust. Want die denken van, wij waren eigenlijk de beste... en nu is er iets anders bijgekomen... maar die gaan ons binnenkort gaan die ons overrulen. Dus ze gaan bedenken van, wat moeten we doen? Moeten we ze een kopje kleiner maken? Dat is eigenlijk het plan. En Lucifer is echt degene die daar het meest voorstandig de in is. De kwade genius. Ja. ja. Hij gaat een strijd aan, begrijp ik, met God. Verliest hij uiteindelijk? Hij ver... nee, ja, het mooie is wel dat hij... Dat hij, hij krijgt het advies om het niet te doen. Om niet uh, uh, Adem en Eva te lijf te gaan. Tegen het advies van God in. En hij doet het toch. Wat hij verliest... is dat hij uiteindelijk berooid achterblijft. Maar hij volgt wel... zeg maar... zijn, zijn, zijn hart om het te doen. Ja. Ja. Wat, wat is, gaat het over nu? Uh, ja, volgens mij gaat dit over... mijn interpretatie hoor, is het... de angst voor vreemdelingen. Die, die, die nieuwe mensen die zijn gekomen... die zijn uh, onbekend... Uh, de mensen die er al lang zijn, die engelen dus... onder leiding van Lucifer, die zien dat helemaal niet zitten. En die worden gevoed door een soort angst... dat die, dat die mensen, die nieuwe groep... Uh, uh, uh, alleen maar het kwade met zich voor heeft. Dus die gaan in, in aantal... De strijd met ze aan, maar die gaan ze ook gewoon van hun plek verdrijven. In, in die zin heel actueel, maar wel in de taal van Vondel. Uh, in de taal van Vondel, op zijn Vlaamse uitgesproken. Is, is dat goed te volgen? Voor mij was het moeilijk te volgen. Ja. Ja, het kostte me ook behoorlijk veel moeite om in die tekst uh, te kruipen. Top, ja. Dus ik heb heel erg naar de melodie van de tekst geluisterd en niet zozeer naar de tekst zelf. Een aanrader vind je de voorstelling? Ja, ik vind van wel. Ja. Van, vanwege Jan de Cler ook. Ja, fantastisch. Die, uh, super is die. Ja. De tweede voorstelling, of uh, voorstelling, film, moet ik zeggen. Die heb je bijzonder in Norwegian Woods. Een, film, een verfilming van een bestseller van uh, Haruki Murakami. Had je het boek ook gelezen? Nee, ik heb het boek niet gelezen. En hoe is de film? Uh, voor mij is het een typisch Aziatische film. Waarmee ik bedoel dat het uh, uh, bijzonder treurig is. Uh, het regent zowel buiten als binnen. Er is dus veel tranen. Ondersteund door de regen op de ruiten... En het natuurgeweld doet voortdurend mee om de stemming van de karakters weer te geven. Uh, en het gaat over, over jongeren in Japan, hè? Ja, het, gaat, het verhaal is dat het gaat over een, een groep studenten... waarbij een jonge. Het gaat aanvankelijk over twee beste vrienden. De een heeft een vriendin. De ander is een beste vriend. Die vriend met de vriendin die pleegt zelfmoord... En uit een soort ja, uh, solidariteit met die vriend van hem... neemt hij die vriendin van hem over. Maar hij is eigenlijk niet in staat om zich volledig aan haar te geven. Want altijd speelt hij... Uh, overleden vriend, een rol op de achtergrond. Uh -huh. en... Dat klinkt als je het zo beschrijft, sowieso als je begint over wat aziatische ja. film is, uh, uh, niet, niet als vrolijk en makkelijk nee, begabar. Nee, nee, het is, het is puur uh, uh, uh, ja, adolescenten existentialisme, wil ik het noemen. Maar... Zo, ja. ja. Maar en, en desalniettemin de, de moeite waard? Ik vind het bijzonder de moeite waard, omdat uh, het is de manier waarop het verhaal verteld wordt in beelden is echt heel bijzonder. Dat is, ook, ook dat kan bij wijze peken, alleen die Aziatische cinema heel goed. Ja, die Morakami staat bekend ook als een, sch een grillig schrijver. Hè? Dus ja, het lijkt luk... me ook lastig te verfilmen, zo'n verhaal. Ja, dat werd gezegd van, van tevoren. Uh, het heeft een soort grillig opbouw, de film. Maar het verhaal is heel goed, uh, heel goed te volgen. En uiteindelijk is het natuurlijk een soort loutering die de hoofdpersoon, de student, doormaakt. om de, voor zichzelf de weg vrij te maken om eindelijk gewoon in het hier en nu te kunnen liefhebben. Ook, ook een mooie film. Uh, uh, we hebben uh, helaas iets minder tijd vanwege onderbrekingen. Dus nog één ding, want aanstaande zondag... is er van jou een andere de sport, hè? Nee, volgende week zondag. Of oh, volgende week zondag. De, de 16e. Over? Uh, ja. Oud-wereldkampioen Henk van der Gift. Henk van der Gift. Dat is dus uh, te zien bij tijden Sport. wil ik toch nog even, even kort melden. Want uh, uh, dat is, hebben wij al begrepen. Ik heb mezelf helaas nog niet gezien. Maar wel zeer de moeite waard. Ik wil je bedanken uh, voor je recensie van de twee voorstellingen. John Appel. En uh, zo direct na nieuws en reclame gaan we hierdoor met Vrijdagmiddag Live. Aval.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 Vroegvogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey, hallo, wil je girls doodrolzak? 100% Esther. I love you. 100% Klaas. 100% Frits.